Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Henk Kamp gaat straks die hij van de Tweede Kamer heeft gekregen... om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst pvda leider Samson en dan VVD-voorman Rutte. Zij moeten Kamp vertellen onder welke voorwaarden ze met elkaar willen praten over een nieuw kabinet. De kiesraad komt vandaag met de definitieve uitslag van de verkiezingen. Dan wordt onder meer duidelijk welke kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen. Ook wordt de definitieve verdeling van de restzetels vastgesteld. Gemeenten lopen nauwelijks financieel risico als een woningcorporatie omvalt, zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten naar onderzoek. De kans dat ze moeten bijspringen wordt erg klein genoemd. Toch willen de gemeenten meer invloed op het beleid van het waarborgfonds WSW. Als het met een corporatie misgaat, kan in het uiterste geval een beroep worden gedaan op gemeenten. Het aantal Nederlandse studenten in Vlaanderen blijft groeien. Op dit moment staan er bijna 5800 Nederlandse studenten ingeschreven. En daarmee is hun aantal in 10 jaar ruim verdubbeld. Een collegegeld is een student in België ongeveer 1200 euro minder kwijt. Nog afgezien van de lang studeerboete in Nederland. Geneeskunde en tandheelkunde in Vlaanderen zijn al langer in trek. Maar ook andere studierichtingen krijgen nu veel meer aanmeldingen uit Nederland. De bijna 30.000 leerkrachten die vorige week in Chicago het werk neerlegden, gaan hun tweede actieweek in. Door de staking zitten in de op twee na grootste Amerikaanse stad zo'n 400.000 leerlingen thuis. De leerkrachten zijn tegen een aantal hervormingen van president Obama. Hij wil onder meer de prestaties van de leraren strenger laten beoordelen. Veel leraren zijn bang voor ontslag als ze worden afgerekend op de resultaten van de school en de leerlingen. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Alleen in het zuidoosten blijft het grotendeels droog en schijnt ook de zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-Juna. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch en op de A12 tussen Utrecht en Venedaal. Ook op andere wegen kan de politie op snelheid controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 Wat gaat komen Morgen beginnen we de dag weer vrolijk Zie de zon opkomen Ligt wakker in de bed Mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door Slapeloze nachten In de zon ben langzaam door Mijn ogen reeds gesloten Mijn denken als ik denk al slaap Ben ik even weg van al mijn dromen Maar in de slapeloze nachten yeah. En ik wil back to the future Ik voel de plek van mijn voeten Ik ruis nachts, dus de stad ligt te stukken ik ben in de stad voor mijn schurken. zo in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Sweet in mijn bed, ik ben in de buiten. Mijn gedachten op mijn masterplan. De kans met de daarvoor, nog geen in hoe ver ik ben. Ogen volg van mij, net alsof ik in een film zit. Vingers kievelen, ze ik even stil zit. Klaar voor de arts, zie je delen, Verslaven, net alsof jij aan de hele zit. De klok dik door, tijd om te slapen, dan blijf ik mijn Maar De zon breekt door. Achtervolg op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht. Wat in mijn bed. De zon breekt door, de ster uit de lucht dat is ons decor van morgen, doe mijn oms, steeds voort, dan verbar ik omhoor Licht bakken in mijn bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten De zon breekt langzaam door, mijn ogen reeds gesloten Denken als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen News. <laughs> Mm ¶¶ -hmm. ¶¶ VAM TV op kanaal 45. 45. Good, good, good. Heel Dat je alles met je meeneemt, wat mijn lief is in dit leven, en ik luister hoe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 ik verlies het van de En ik Is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen en ik heb niet eens gemerkt. I'm and out <laughs>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 I'm dangerous